Twee uur. Het NOS-journaal. Ewout de Jong. Syrië heeft 17 diplomaten uit de VS, Groot-Brittannië, Turkije, Frankrijk en ook andere landen tot persona non grata verklaard. Ze zijn niet langer welkom. Sommige diplomaten hadden het land vanwege het geweld al verlaten. Na het bloedbad in Hula wezen veel westerse landen Syrische diplomaten vorige week de deur. Bij het geweld kwamen 108 mensen om, onder wie veel kinderen. President Assad zei zondag dat Syrië in oorlog is. Hij zei dat de verdeeldheid in het land veroorzaakt wordt door buitenlandse inmenging. Hij ontkende alle betrokkenheid bij de moordpartij in Hula. Minister Rosenthal vindt dat er in Syrië een burgeroorlog aan de gang is. Hij zei dat in een debat in de Tweede Kamer. Ook ik moet uh, tot mijn droevenis constateren... dat datgene wat ik steeds als woordkeuze heb vermeden... toch geleidelijk aan ook de mijne zou moeten zijn. Namelijk dat er een strijd plaats heeft binnen... Syrië uh, die, uh, de, die dicht aan zit tegen wat wij een, een civil war, een burgeroorlog zouden moeten noemen. De minister maakt zich ernstig zorgen over de situatie in Syrië. Hij houdt vast aan het internationale vredesplan van de vroegere VN-chef Kofi Annan. Het kabinet is geen voorstander van militaire ingrijpen door de internationale gemeenschap. Militaire interventie zou extra lading geven aan de lont die toch al in het kruidvat zit, zei Rosenthal. De ambtenaar van Buitenlandse Zaken die voor Rusland zou hebben gespioneerd, heeft in totaal 90.000 euro ontvangen. Dat heeft de officier van justitie gezegd op een pro forma zitting bij de rechtbank in Den Haag. Inmiddels zijn 450 vertrouwelijke documenten gevonden die Raymond P. tussen januari 2005 en maart 2012 zou hebben doorgespeeld. Onder meer is een veiligheidsplan van de Nederlandse ambassade in Chili gevonden. Justitie doet nog steeds aanvullend onderzoek. De ambtenaar van 60 uit Den Haag werd in maart opgepakt, Hij zou zijn informatie aan een Russisch echtpaar in Duitsland hebben verkocht. Staatssecretaris Bleker wil dat een veehouder maximaal 500 melkkoeien mag hebben. Hij wil verder voor elke diersoort maximale aantallen per bedrijf afspreken. Bij vleeskuikens denkt hij aan een maximum van 240.000. Bleker vindt dat er grenzen moeten worden gesteld aan de groei van megastallen. Fractieleider Tieme van de Partij voor de Dieren zei in Tijd voor Twee... dat ze Blekers verhaal ongeloofwaardig vindt. Staatssecretaris Bleker was bijvoorbeeld op 10 mei in Horst aan de Maas. En daar is een hele grote megastal van 1 miljoen kippen. En daar had hij gezegd, ik kan me wel voorstellen dat daar ruimte voor is... om dat uh, gewoon toe te staan. En nu komt hij opeens weer met uh, dat, er, uh, dat er maximaal 240.000 kippen in een stal mogen. En zo zie je dat uh, de staatssecretaris weer vele gezichten laat zien. Het weer. Vanmiddag overwegend droog met wolkenvelden en af en toe zon. Het is een graad of 15. Morgenochtend bewolkt en regenachtig. Smiddags kans op wat zon. Het wordt dan 16 graden aan zee tot 18 land in maart. donderdag wordt het rond de 20 graden. ANWB Verkeersinformatie. De A32 Leeuwarden richting Heerenveen is dicht tussen Akrum en het knopend Heerenveen. Heeft te maken met een aanrijding waarbij een vrachtwagen betrokken is. Volgens Rijkswaterstaat gaat de weg om 4 uur weer open.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 We zijn al vertegenwoordigd in de Eerste Kamer. Nu is het mogelijk om ook in de Tweede Kamer te komen. Hey! Blijf van mijn poen af. Wat stuur ik weer. Blijf van mijn poen af. Dat is de slogan van 50PLUS. En degene die dat allemaal voor elkaar moet zien te krijgen... is Henk Krol, de kerstverse lijsttrekker. Voor 50PLUS. Ja, zit zo ook al aan uw poen, meneer Krol? Nee, mijn poen gelukkig niet. Maar... Als ik inderdaad de afgelopen maanden gezien heb... hoeveel ouderen absoluut veel te weinig geld hebben om te besteden... terwijl ze hun hele leven lang zich hebben ingezet voor deze maatschappij... dan wil ik me daar wel sterk voor maken. In het Vaticaan speelt zich een thriller af... waar misdaadschrijver Dan Brown zijn vingers bij af zou likken. De butler lekte vertrouwelijke documenten van de paus... en de kardinalen willen af van de premier van het kerkstaatje. Stijn Vents, kennen kenner van het Vaticaan. Goedemiddag. Goedemiddag. Kan jij het nog bijhouden? Nou, het kost me moeite. Het is een dagtaak geworden... Maar ik geloof dat ik het allemaal begrijp. En waar gaat het op uitlopen? Dat weten we niet. Ik denk uiteindelijk dat er maar één oplossing is... en dat die premier waar, waar jij het over had... Bertone. Bertone, kardinaal Tarchiccio Bertone, goede vriend van de paus... toch het veld zal moeten ruimen. Maar of het gaat gebeuren? Wilt u gereanimeerd worden? Wilt u uw organen doneren? Of wilt u geëuthanaseerd worden? Volgens de Patiënten- en Consumentenfederatie... moeten we meer over het einde van ons leven nadenken... en dat vastleggen in een algemene wilsverklaring. Wilna Wind, u bent van de Patiënten- en Consumentenfederatie. Heeft u zelf zo'n verklaring? Ja, het enige juiste antwoord is natuurlijk een eerlijk antwoord. En dat is nee. En dat maar is niet zo. <laughs> en wat zou u erop invullen als u er een zou hebben? Ik ben gewoon zo'n hele gemiddelde Nederlander... die er wel over nadenkt, die er ook wel een opvatting over heeft. Um, alhoewel het natuurlijk heel moeilijk wordt om dan precies te zeggen wanneer. Maar goed, ik heb er wel heel erg goed over nagedacht. Mm -hmm. Dus ik ga het vanavond opschrijven. En dan wordt hij ingevuld? Ja, ja. Ah, ga okay, okay, opschrijven, okay. ja, ja. En in de tijdmachine neemt Wim Berklaar een uitstapje... naar de tijd van premier Mooie Barend Biesheuvel. Wim, goedemiddag, hartelijk welkom. Goedemiddag. Wat had premier Rutte kunnen en misschien wel moeten leren van Mooie Barend? Nou, volgens mij heeft hij er iets van geleerd. En hij heeft van geleerd dat hij, hij, heeft gezegd... althans, hij heeft niet ontkend, uh, Wilders heeft het gezegd... ik ga dat partijtje van jou tot één zetel realiseren. Decimeren. Reduceren. Decimeren. En dat heeft Barend Biesheuvel eigenlijk ook gewild in 1972 met d 70 Ging van 8 naar 6, dus... En ja. uiteindelijk is het gelukt. Zeker, want uh, zes jaar later was er nog één zeteltje over. Onze dichter is vandaag Raymond de Jong. Zijn gedicht wordt u tegen drieën. En heeft u een vraag of een opmerking, ga dan naar de website... nu of reageer via Twitter. En dan gebruikt u de hashtag DDD. Ja, Henk Holg, gisteren is bekend geworden dat u de kar gaat trekken... voor de oudere partij 50PLUS bij de Tweede Kamerverkiezingen. Gefeliciteerd. Dank je wel. Was het spannend? Nee, niet echt. Nou ja, het was aanvankelijk heel spannend. Er waren drie mensen genomineerd. Door? Door de, door de leden en de afdelingen. En uh, die drie leden kregen twee weken geleden een brief van... ga er eens serieus over nadenken en voor zaterdag 12 uur willen we weten... of je wel of niet beschikbaar bent. Nou, twee van de drie kandidaten hebben gezegd, we zijn beschikbaar. Jan Nagel trok zich terug. En uh, uiteindelijk trok Jan Nagel zich terug... Uh, omdat hij het belangrijk vond dat alle steun naar mijn richting ging. Ja, ja. en de, de, de andere kandidaat, Kees Lange... Kees de Lange heeft helaas niks meer van zich laten horen en viel daarmee af. Die weet het niet. Ja. Niks meer van zich laten horen, dat klinkt raar. Ja, maar zo was de procedure. Er werd gevraagd om voor zaterdag 12 uur te reageren. Om 12 uur was er niet gereageerd. Ja, daaruit kon je afleiden. En hij liet op datzelfde moment op de website van de onafhankelijke senaatsfractie weten... dat hij met 50PLUS niks meer te maken wilde hebben. En dat kwam voor jullie als een totale verrassing? Nee, dat kan ik niet zeggen. Uh, Jan Nagel schat het in dat hij erg teleurgesteld is, dat hij gepasseerd is. Hij was niet gepasseerd, want hij kon zijn kandidaat stellen, precies, precies. Maar hij voelde dat zo. En Jan Sorry. koos voor u en toen dacht hij, dan kiest hij niet voor mij. Precies. Heeft u nog contact met hem gehad? Met Jan Nagel, nee. dagelijks. <laughs> nee, dat is heel jammer dat die contacten de laatste tijd uh, uh, niet zo soepel verliepen. Nee, neemt u zijn telefoon niet op? Antwoordt hij zijn mail niet? Wat? Uh... Uh, oh. Ja, laat ik nou niet te veel over Kees te Lange zeggen. Uh, ik, ik vind het jammer, want het is een zeer deskundig iemand. Hij weet veel meer van pensioen dan ik. Hij had me ook fantastisch kunnen steunen... en ik vind dat je dat ook op die manier zou moeten doen. Maar hij is op de een of andere manier teleurgesteld geraakt. Heeft u zelf lang na moeten nadenken of u het wil? Ja, absoluut, ja. Ik heb uh, destijds acht jaar in de politiek gewerkt... als, als voorlichter voor de VVD in de hè? Tweede Kamer... En, uh, ik heb me toen gerealiseerd dat als ik iets wilde bereiken... voor de homo-emancipatie, dat ik dat beter buiten de Kamer kon doen. U had een baard in die tijd, hè? Ja. Ik heb vandaag beelden teruggezien. <lacht> prachtig. Ja, voor u prachtig. ik laat hem niet meer staan. Ik okay. moet teleurstellen. Maar, <lacht> maar nee, dat was een tijd waarin ik merkte... dat je als Kamerlid vaak erg beperkt bent. Zeker als je in een grote fractie zit. Dan heb je één of twee onderwerpen. Daar moet je mee bezighouden. En O.W. probeer het eens over een ander onderwerp iets te zeggen. Dan heb je meteen ruzie met de rest van de fractie. daarom wilt u in een fractie waarin u de enige bent dat zou kunnen, maar ik hoop toch echt dat het er meer gaat worden. Okay. Maar uh, ja, na die tijd uh, waarin ik denk ik buiten de Kamer toch een aantal dingen heb mogen meehelpen bereiken voor die uh, emancipatie, merkte ik nu ineens dat niet meer die groep, maar vooral ouderen in de verdrukking zijn gekomen. Want die hebben echt de afgelopen jaren meer dan 10% moeten inleveren. Ouderen hebben het moeilijker op het moment dan homo's? Oh ja, absoluut. Ja, is dat zo? Oh, ik ben ervan overtuigd. Het geldt niet voor alle ouderen, want dat is een beetje uh, het verkeerde beeld wat kan ontstaan. Mensen denken dat alle ouderen uh, de hele dag op de golfbaan staan en uh, op vakantie. Ze staan Die bestaan, maar er is ook een hele grote groep. 40 gaat nooit op vakantie, omdat ze er geen geld voor hebben. Hmm. En heel veel ouderen moeten echt aan het eind van de maand stoppen met het eten van een stukje vlees bij hun maaltijd... want ze hebben het geld er niet meer voor. De gepensioneerden worden ongekend gepakt, staat er dat op uw website. Nee, maar Jij dat is echt zo. Als je nagaat dat uh, AOW al uh, jaren niet meer wordt geïndexeerd... dat er nu op pensioenen gekort gaat worden. En dat zijn wel mensen die straks ook die verhoogde btw moeten gaan betalen. Mm. Die moeten ook uh, een deel van het e eigen risico voor eigen rekening nemen. moeten een eigen bijdrage aanvullen. En uh, als je een gehoorapparaat moet aanschaffen... ik weet niet of u weet wat dat kost. maar als je daar geld. 25 zelf van moet bijleggen... terwijl je het geld dan niet eens hebt om de maand door te komen... Mm. dan word je echt ongekend hard ja. gepakt. En het zijn wel de mensen waar deze maand... Heel veel aan te danken heeft. Dan nou, geloof ik u graag. Ik geloof dat er ouderen zijn die het moeilijk hebben, maar er zijn ook mensen van middelbare leeftijd die het moeilijk hebben en ja. er zijn jongeren die het moeilijk hebben. Ja. Waarom heeft u juist de ouderen uitgekozen? Omdat dat de groep is die het hardst gepakt wordt, maar ook die andere Maar niet groepen... die het, het moeilijkst heeft, want ze hebben ook het meest vermogen van iedereen. Nee, Blijkt het allerlei dat is, gegevens. Dat is wat een killer rekenaar als, als kamp uh, beweert. Nee, het, het CDS, Centraal Bureau voor jawel, Statistiek. Er hebben hij ze geen politieke altijd, opvatting. Hij haalt het me altijd graag aan, maar dat zijn gemiddelden. En ja. dat geldt gemiddeld misschien wel, maar ik kom niet op voor gemiddelden, ik kom op voor de mensen die het echt nodig maar hebben. Dan kunt u gewoon bij de SP gaan, toch? Dat zou ook kunnen, maar die hebben dan weer een aantal andere denkbeelden... die weer niet zo bij mijn liberale borst passen. Oh, is is 50PLUS een liberale partij? Ik in ieder geval wel. Ja, maar de partijen willen wij graag weten. Want er is nog geen verkiezingsprogramma, daarom moet het een beetje met u doen. Wat nee, op zich geen goed. probleem is. Nee, dus... Maar maak je geen zorgen, dat verkiezingsprogramma gaat er komen. En ik ben er ook uh, zeer bij betrokken. En het wordt een liberaal programma? En nou, ik wil een programma wat opkomt voor ouderen. En ik ben liberaal, maar die partij gaat vooral opkomen voor ouderen. Maar dat die doet meest de, de SP de ook, zei ik net. De SP doet dat relatief wel, maar het is een van de weinige partijen. Want bijna alle andere partijen roepen ook dat ze het deden. Ik breng even in herinnering dat de PVV... Uh, voor de verkiezingen de meest fantastische beloftes had. Die ze meteen één dag na de verkiezing in de steek lieten. Mm. En ik kan één ding kan ik beloven. Ik sta ervoor en ik ga er ook echt mezelf hard voor maken. Ja, yo, moet u, moet u dat eigenlijk niet binnen de VVD doen? U bent, u bent een ras uh, liberaal, zegt u. U bent acht jaar voor, uh, voorlichter geweest. Moet u dat dan nou niet binnen de VVD doen? Dat u zegt, die partij heeft daar geen standpunt over. Een verkeerd standpunt. Ik ga gewoon in mijn partij. Ja, ik, ik vind het een beetje jammer van, t, van het politieke landschap. Het versprint het zo in van die one-issue partij. Ik bedoel, Wilders was een one-issue partij partij met de anti-islam. Hij het nu tot ouder in Europa. Hij speelt een operatische kaart. En nou komt hij weer met een one issue per Is dat niet een <coughs> zonde van het talent Henk Krol? Dat nou, hij gewoon in de VVD dat moeten. doen? Dat zal over een tijdje blijken. Ik moet u heel eerlijk zeggen dat ik er niet meer van overtuigd ben dat de VVD zo'n verschrikkelijk liberale partij is. En ook een aantal keuzes die de VVD maakt zijn absoluut niet mijn keuzes. Als ik zie hoe makkelijk wij meedoen aan uh, allerlei buitenlandse missies waarvan ik denk, zolang als er in Nederland mensen zijn die die hulp heel hard nodig hebben, kunnen we dat het geld niet bij op een andere manier besteden. Toen er ineens geld naar Griekenland toe moest, konden we toch op onze vingers natellen dat het niet waar was toen gezegd werd: daar krijgen we een hele hoge rente over en dat geld wordt helemaal terugbetaald. Nou, we zijn nu een paar maanden verder en we zien dat het onzin is. U bent eurosceptisch. Ik zit proberen ondertussen een beetje uw programma hmm. samen te stellen. En ook tegen ontwikkelingshulp. Gaat u mee helpen met zeggen te nee, nee. tegen ontwikkelingshulp? Mag je ook even noteren? Volgens tegen ontwikkelingshulp? Ja, maar dat het... Heel veel ouderen zijn enorm maatschappelijk betrokken, meneer Kool. Als u nu gaat zeggen: ja, we moeten geen hulp geven aan het buitenland. Nee, maar dat heb ik niet gezegd. Ik heb ik oh. heb ingezet dat we geen hulp moeten geven aan, aan het buitenland. Ik ben zelfs voor ontwikkelingshulp. Maar ik vind niet dat het juist is als je Griekenland gaat redden. Dat was geen ontwikkelingshulp, dat was een heel ander nee, soort Nee, maar, maar daarvoor hadden we iets over buitenlandse missies. Nou, buitenlandse missies. Ik vind allerlei gevechtsmissies, vind ik. Nou niet 1, 2, 3. Dat is. Ja. Ja. ja, precies. En als ik zie. Het dat wij een, het klaar, toestellen, <laughs> ja, nee, het gaat de goede kant op. <laughs> ja. En als ik zie dat wij eh, heel veel geld uitgeven aan een joint strike fighter. Dan denk oh, ik, die moeten mag wij, wij, Die mag er ook meteen over. Ja, ja, zet ja. hem er maar bij. <laughs> ja. En dan nog even verhoging AOW-leeftijd? Uh, verhoging zet. AOW leeftijd, daar heb ik een, een hele uh, uh, genuanceerde opvatting over. We leven langer en dat we op den duur langer gaan werken vind ik prima. Maar laten we eventjes uh, wel in de gaten houden... dat de generatie die nu aan de AOW toe is... die is veel vroeger met werken begonnen dan jongeren nu. Dus uh, gemiddeld werken die wel... Heel erg ja, lang. Ze dus zeggen, Thijs en, en ik mogen wel langer doorwerken... maar onze ouders moeten gewoon met pensioen kunnen. Op uh, 65 als uw ouders, en dat zul je vaak meemaken... al op 14, 15-jarige leeftijd zijn begonnen met werken... dan is dat waarschijnlijk vroeger dan dat u bent begonnen ja. met werken. Ja. Dus hebben zij ook wel een beetje recht om eerder te stoppen. Maar er is nog een ander probleem. Heel veel mensen van 4, 65 hebben helemaal geen werk meer. En als je tegen die mensen zegt... U mag nu al, uh, of u moet langer doorwerken. Dan haal je ze van de ene uitkering in en de andere uitkering. Kunt u mij uitleggen wat dan de besparing is? Nou, misschien dat die ene uitkering wat hoger is dan de andere. Ja, maar ik denk dat dan primair moet zijn... dat we moeten gaan kijken hoe we meer ouderen aan het werk kunnen krijgen. Ja. Hoe we de ervaring van die mensen uh, kunnen gaan benutten. Hoe we het beeld van die mensen kunnen bij Sturen, want veel mensen hebben een verkeerd beeld van ouderen. En als we zover zijn, dan ben ik er niet op tegen om te kijken... of met een langere, levensverhaal, een langere levensverwachting mensen ook iets langer aan de, aan de slag kunnen blijven. Maar voorlopig is 65-65. Ja, dat, vind ik, dat zijn van die, van die typisch politieke uitspraken. Je bent zeg, politicus nou? Jawel, maar ik ben, ik, ik ben ook nog steeds Henk Krol. En ik wil ook nog gewoon datgene zeggen wat ik echt vind. En dan denk ik van... Primair moeten we gaan zorgen dat er meer werk is voor die ja. groep. En als dat werk er is, wil ik over allerlei andere oplossingen nagaan. Maar op denken. welke termijn heeft u het dan over? Want je moet gewoon concreet worden in de politiek. Ja, ja, moet ik nou maar ik moet maar eerlijk zijn, dat is beter dan concreet, denk ik. Ik wil gewoon dat er eerst een oplossing zo gaat worden... dat er meer werk komt voor die groep. En als dat er eenmaal is, dan gaan we de volgende stap nou, zetten. Bij de kabinetsformatie ben, gaat u nog niet naar voor verhogen. Wat zegt u? Bij de volgende kabinetsformatie waar u dan bij betrokken wilt zijn? Nou, liefst nog niet. Nog niet? Nee. Ja, maar hij zegt liefst, dus nee. de ruimte. Liefst nog niet, dus er is ruimte. Er is altijd ruimte. Okay. Okay. Nee. Redelijke mensen is altijd ruimte. Maar <laughs> nou, wat schrijft u dan op in het verkiezingsprogramma? Liefst nog niet met 65. Ja, ik zeg nee, dat programma hier te maken, nee, dus dat ik moet er wat zijn. over nee, kijk, je, je, moet, je moet gewoon niet al te, al te strikt zijn op onderwerpen waar je gewoon... Ik wil, wij wisten een paar jaar geleden ook niet hoe de economie zich ging ontwikkelen. Nee. En daar moet je op inspelen. En als de economie het toelaat, kun je andere dingen doen... dan wanneer de economie het niet toelaat. Maar primair voor mij is dat de belangen van ouderen... Dat, zijn, dat is een groep die niet kan staken, hè, er wordt bijna niet naar geluisterd... Hm. dat de belangen van die groep beter vertegenwoordigd gaat worden... dan op dit moment het geval is. Nog nooit waren de 55 plus is in Nederland zo rijk als nu en ook de commissie die springt daar handig op in. Dit is het corrigerende broekje, corrigeert voor de billen, heupen, dijen en de bovenbeen. De 55 plusser werkt Zij uh, altijd minder, billen, heeft wat meer vrije tijd, heeft toch een, uh, een inkomen uh, wat gemiddeld hoger ligt dan, uh, dan de rest. Dus ze hebben gewoon uh, genoeg te besteden en hebben de tijd om uh, leuke dingen te gaan doen. Ja, we hebben de leeftijd wel, maar we zijn daar nog niet aan toe. Ja, zo gaat het met de ouderen. Ja, dat is het beeld wat je voortdurend in de media ziet. En maar het dat is klopt gewoon ook waar. 40% kan niet op vakantie. Maar dan komt heel dat cijfer een aantal. Dan kunt u gewoon uh, allerlei onderzoeken die erop zijn losgelaten. Welke onderzoek is dit? Ik ga het voor u nakijken, maar 40%. Uh, 40% procent van de, van de mensen die 50 jaar en ouder zijn in ons land. Van, van 65. 65 en ouder oude, die kunnen niet op vakantie. We hebben daar gewoon het geld niet voor. En uh, doordat ik inmiddels uh, in Brabant gekozen ben tot statenlid, heb ik heel veel mensen thuis bezocht. En als je dan ziet... Het gaat bijvoorbeeld om mensen die een paar jaar geleden... van ons allen het advies kregen... die huurwoning waar u woont, koop die nou maar. Mm -hmm. Dat hebben ze gedaan. Want dat was een serieus advies wat men kreeg. En nu... Blijkt dat ze met dat hele kleine pensioentje en alleen AOW er niet komen. En ze komen voor geen enkele uitkering in aanmerking... omdat ze een eigen huis hebben. Ja, maar meneer Krol, het komt voor. Wint. En ik maak me ook erg veel zorgen over de jongeren die van school komen... en niet eens aan het werk komen. Maar u schetst nu een beeld van de ouderen... waar ik als 51-jarige toch wel even met mijn oren zit te klapperen. En ik denk dat heel veel 50-plussers ook liever niet zo aangesproken willen worden, hoor. U, u in ieder geval niet. Nee, nee, nee. nee, maar ik denk dat als ik... Ik wil dat hier niet over de zender doen, maar als ik naar uw salaris vraag, dat dat toch een heel ander plaatje is dan de mensen die ik de afgelopen maanden bezocht heb. Maar dan moet je dus bij de SP zijn en niet bij de 50 Ja, ja. Plus ja maar als ik me daar je nou niet, niet thuis voel, en als ik me bij deze groep wel thuis voel, laat me dan alsjeblieft dit werk in deze groep doen. Overigens vind ik het aardige dat vanaf het moment dat 50 plus actief is geworden, dat je ineens ziet dat dat onderwerp wat niet op de politieke agenda daar stond, nu ineens bij alle partijen is gaan leven. Ja, u heeft een beetje van... een vertekend beeld van de werkelijkheid, hoor. Nou ja, ik stel toch voor dat u eens een bekje met mij meegaat... dat u eens een keer een dagje bij ons aan de telefoon komt zitten... en dat ja. u eens geconfronteerd wordt met de problemen... waar deze groep ouderen mee te maken heeft... dat u een keer de mailtjes leest die bij ons binnenkomen... en dan gaat u toch schrikken. Ik denk dat uh, wij als geen ander de verschillende groepen zien... jongeren uh, en ouderen, maar ik denk dat je... Uh, niet net moet doen alsof er één groep is die het alleen maar slecht heeft. En als alle, alsof alle ouderen het slecht hebben in dit land. Dat is absoluut niet het beeld wat ik in de praktijk tegenkom. Ik zie beide groepen, zwaar Ook het deel waar u het over heeft. Ik zie dat ook bij jongeren. Maar ik denk dat de meeste ouderen ook kinderen hebben. En ook een land wil uh, wat voor hun kinderen een toekomst heeft. Dus we moeten ze niet zo in een hoek zetten. Ik denk dat heel veel ouderen dat ook echt niet willen horen. Oké, okay. Nick, ik wil nog even naar u persoonlijk. Heeft u er nog wel zin in? Jazeker. Nou, Want als, maar... ik, als ik zie wat voor verschil je kan maken dan Heb ik daar heel veel zin maar in? U krijgt ook weer gedoe over zich heen. Eén Een Vandaag zendt vanavond een kritische reportage over uit. Er komt deze week een artikel in een blad wat er heel kritisch over is. Dat gaat allemaal weer uh, niet in de koude kleren zitten, vermoed uh, ik. Dat is absoluut waar. En uh, daar ben ik ook heel goed voor gewaarschuwd. Jan Nagel heeft mij van het begin af aan gezegd: denk waarom. hè? Ja, want dat is een hele goede <laughs> ervaringsdeskundige. <laughs> ja, want, <laughs> de, de tijd levert dat als je met Jan Nagel iets gaat doen, dat er altijd wel geschied komt. Hè? <laughs> ja, <hijen> dat imago heeft hij nou inmiddels. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben zo onder de indruk geraakt ja. van de deskundigheid van deze man... Het uh, is niet heel liberaal, handig liberaal hoor, ik kom de, bij de VARA de vandaan. Nee, volstrekt niet. Maar wat dat betreft, ben een liberaal is ook verdraagzaam naar andere <laughs> <de, laughs> Oké. <Okay. laughs> u zegt, dat komt wel goed, wij krijgen geen ruzie. Nee, wij, ik krijg met Jan Nagel geen ruzie. En nou, ja, wat, voorstellen. Wim maar ik Stijn wel een interessante opmerking. Omdat, kijk, wat je een beetje vreest bij, bij, uh, bij u, uh, meneer Krol, dat is, u maakt een hele innemende en idealistische indruk. Maar is het nou niet zo dat zulke partijen als die 50 plus, dat die een beetje, dat daar toch iets van rok gaat leven, mensen gaan. Die zeggen, u krijgt mailtjes binnen, die telefoontjes. Dat, dat die wrok, laten we zeggen, verzameld wordt. Dat het ook een wat wrokkige achterban is. En dat u daar echt idealistisch voor bent. En dat u daar een stuk op gaat lopen. Dat weet ik niet. Ik kan niet in de toekomst kijken. Ik ben er ben niet zo niet bang, bang voor. Nee, anders deed ik het niet. Ik ben er okay. absoluut oprecht niet bang voor. Okay. Okay. Maar wat ik wel merk is... dat doordat nu deze geluiden naar boven komen... ineens andere politieke partijen aan het wakker worden zijn. Ineens zie je dat de Partij van de Arbeid oog heeft voor ouderen. Ineens zie je dat de PVV... Nou, dat je had er een iets zou kunnen ja. doen. Dit als een item kan okay. uh, opnemen. En dat is belangrijk. Goed. We gaan naar een ander complot. Namelijk dat in het Vaticaan, Stijnfans. Want dit is nog maar kinderspel. Dit is. Ja. <laughs> we horen allemaal. Uh, ik hang aan je lippen. We horen allemaal interessante verhalen over de Butler, de Raaf en de Boze Kardinalen. En dan denk ik aan mooie boeken, maar dat is echt, hè? Het klopt allemaal, ja. Het is, uh, ik heb de afgelopen dagen nog eens het uh, boek herlezen van. Gianluigi Nuzzi, dat is de Italiaanse journalist, die het allemaal naar buiten heeft gebracht. Ja, je geloof je ogen toch eigenlijk niet? Nee, want wat, wat is er aan de hand? Butler hebben we pas gehoord. Die zou informatie vanuit het Vaticaan doorgespeeld hebben aan anderen. Maar dan wordt er weer gezegd: ja, maar hij is maar een stroomman. Want eigenlijk is er nog iemand anders op de achtergrond. En wat we zeker weten is dat hij is aangetroffen in de nabijheid van vier verhuisdozen. door hemzelf waarschijnlijk ingepakt. met vertrouwelijke pauselijke documenten. Ja. Uh, het is nog niet bewezen dat hij die documenten ook daadwerkelijk naar buiten heeft gebracht. Maar. Er is ook een kopieerapparaat in dezelfde ruimte aangetroffen. Dus hij is sterk verdacht. Maar bewezen dat hij in opdracht handelde van een netwerk... of dat hij dat er ook kardinalen documenten hebben laten uitleggen... die bewijzen zijn er nog niet. Er zijn nee. wel heel veel aanwijzingen. Ja, want het zou op zich wel merkwaardig zijn... als hij dat gewoon in zijn eentje had gedaan voor ja, weet ik veel wie. Nou, dus daar moet iets achter ik, zitten. Ik, zijn. Ik, ik heb hem niet gesproken, maar ik denk dat hij... als je hem zou vragen, waarom heb je dat nou gedaan... dat hij het zou zeggen, nou, ik heb het voor de paus gedaan. Want het gaat niet goed in het Vaticaan. En de, ja, de, het is wel heel, heel waarschijnlijk dat hij niet zozeer een butler was... maar meer een postbode. Die werkte voor een, een grote groep ontevreden bischoppen... en misschien wel kardinalen in, het, in en buiten het Vaticaan. Ja, maar waarom hij, heeft hij het dan voor de paus gedaan? Ja. Nou, Omdat hij die, die groep... Dus er is een grote groep binnen de Romeinse Curie, binnen het bestuursapparaat van de kerk. Die vindt dat de premier van het Vaticaan, Bertone, uh, is het straks al genoemd, zijn werk niet goed doet. En ze willen eigenlijk door het uit, laten uitlekken van die documenten. de paus dwingen om zich van die Bertone te ontdoen. Hm, dus daar Wat gaat kan het daar dan? dan in staan? Nou ja, wat erin staat, het zijn allerlei uh, uh, vertrouwelijke documenten. Het gaat van een brief van een Italiaanse tv-presentator... die 10.000 euro aan de paus geeft voor het goede doel. En daar, en daar een ruil voor vraagt om een keer in privé-audiëntie te komen. Tot benoemingen. 10.000 euro voor één ontmoeting met de paus? Ja, dus misschien... Ik het, <lacht> ja, nee, maar, ja. Voor <lacht> maar het gaat ook over de miljoenen van de Vaticaanse bank. En uh, het is zelfs zo dat, dat uh, de originele... Van de brief staan in de kranten met erop het in hand geschreven, gesuggereerde antwoord van de paus. Dus wat we, wat we teruglezen in de kranten en wat in die doos zit, is gewoon het bureau van de paus. Ja. Er is gewoon iemand één keer in de week naar het bureau gegaan en heeft alles, alles van gekopieerd. gekopieerd en ja. naar buiten gebracht. En als dat dan naar buiten komt, wat zou daar dan uit moeten blijken? Daaruit zou moeten blijken dat die, meneer, die kardinaal Bertone, vooral zijn vriendjes benoemd, dat hij de macht wil in het Vaticaan, dat hij zelf paus wil worden dat hij bijvoorbeeld alle macht naar zich toegetrokken heeft bij de Vaticaanse bank. En is dat ook zo? Daar lijkt het wel op, daar lijkt het wel op. Kijk, het, uh, het, de Vaticaanse bank is door de Italiaanse centrale bank... maar ook door Europa gedwongen om meer transparant te zijn. Laat nou eens precies zien wat je doet. Het, het Vaticaan staat zelfs op een zwarte lijst. Toen heeft die meneer Bertone een nieuwe bankdirecteur aangezocht. Die ging wat al te enthousiast zijn werk doen... Uh, liet waarschijnlijk zelf ook documenten uitleggen en is vorige week ontslagen. Hm. Nou, uit, uit alles blijkt dat die documenten zijn laten uitleggen om te laten zien, Paus, je hebt de verkeerde gekozen. Ja, dus de bedoeling is van die groep kardinalen om die betonen weg te krijgen? Ja. Hebben zij louter goede bedoelingen of willen ze gewoon zelf de macht? Nou, kijk, het zijn geen heilige bandjes. Maar het zijn kardinalen. Uh, maar het toch? zijn kardinalen. Nee, ja, kardinalen. Kijk, <laughs> kijk, en dat, wat, ons het leert, wat ons dat hele Leaks leert, is dat het Vaticaan vooral uit mensen. Uh, mensen uh, bestaat, die zich... Uh, uh, mannen, hè? Mannen, mannen laten mannen, ja. die zich uh, die praktijken uh, <laughs> laten zien, die we in Nederland vooral bij GroenLinks en Aries hebben gezien, maar die dus ook in binnen het Vaticaan, binnen het Vaticaan Even over die butler, want het werd een beetje een beeld geschetst alsof de paus een soort gezinnetje heeft, ja. en de butler was daar onderdeel van. Is dat inderdaad zo? Heeft hij zo'n gezellig gezinnetje om zich heen? Ja, kijk, De paus heeft geen, is niet getrouwd, heeft nee. geen kinderen, maar leeft op de derde verdieping van dat apostolisch paleis wel met een aantal mensen die het dagelijks leven met hem meeleven. Dat is zijn vier uh, zusters die hem verzorgen. Hij heeft twee privé-secretarissen. En daar meldde zich ook elke ochtend om half zeven... deze butler, ja. die de paus toch min of meer beschouwde als zijn zoon. Nou. Dus dit is om te beginnen... Ook een familiedrama. De, ja, dat is voor de paus ontzettend zijn drama. Is, een drama. is De zoon is opeens weg en ja. zit ergens in het gevangen. Die zit in een van de twee Vaticaanse gevangenissen. Ja, ja. Ah, die hebben ze ook. Ja, um, ja, alles, is, hebben de, alles hoor. Is het erg waarschijnlijk dat, dat de pauze gaat luisteren... naar die, die groep binnen het Vaticaan... die vindt dat hij Bertone moet verdwijnen? Nee, dat is niet waarschijnlijk. Kijk, deze pauze staat om bekend dat hij uh, vooral vrienden en uh, uh, goede bekenden... met wie hij al eerder heeft samengewerkt... benoemt op hoge posten. En dan blijft hij ook trouw. Het is zelfs zo dat... Twee jaar geleden, vier vooraanstaande kardinalen, waaronder de kardinaal van Wenen, Schönborn, en de voorzitter van de uh, Italiaanse die hebben de paus opgezocht in zijn vakantieverblijf en hebben gezegd: En nou moet die Bertone weg. Toen is de paus <laughs> opgestaan en heeft gezegd: In de man blijft und damit basta. Echt waar? Oké. Okay. Dus ja, en het gaat een verhaal in Italië dat Bertone vorige week naar de paus is gegaan en heeft gezegd: Nou ja, als ik nou het probleem ben, dan wil ik wel, uh, wil ik wel gaan. En heeft de paus heeft gezegd, uh, niet blijft. Nee. Dus heel trouw, dat is een mooie eigenschap ja. natuurlijk op zich. Maar um, gaat het uh, op een gegeven moment gaan de pijlen zich misschien ook wel op de paus zelf richten dan? Nou kijk, wat, wat die, uh, de bedoeling van die mensen achter dat vetlicht was dus om Bertone en de paus uit elkaar te spelen. En uh, het heeft eigenlijk twee consequenties gehad. Dat Die vriendschap is hechter dan ooit. Hè, vorige week heeft de paus uh, voor 10.000 mensen op Sint-Pinspein gezegd... ik heb zeer veel vertrouwen in mijn naaste medewerkers bertone. Ja, en hij zei ook, laten we even luisteren wat hij nog meer zei. Si sono moltiplicate i amplificate da mezzi nergens op zegt hij. Nee, is nergens op, gestoeld, hij, nee, het is nergens op nee. nee, en de media maar dat, hebben ze al, dat, hebben ze al, dat zeiden ze in het begin al. Ja. En het zijn originele documenten met de, met de datumstempel erop. Ja, dus het klop, de, de documenten die kloppen wel. Ja. Jij zegt, het drijft ze naar elkaar toe. Ja. En, uh, het, en, en wat ik ook wat ook is dat de sympathie voor de Paus in Italië... Hij was de afgelopen weekend in Milaan... bij een uh, wereldontmoetingsdag uh, voor gezinnen. Honderdduizenden gezinnen. De sympathie neemt alleen maar toe. Hoe ja. kan je dat nou, Steen, dan? Want die, die, iedereen doet onaardig tegen hem. Nou ja, omdat, omdat mensen... Klaar, het te, onderdokgevoel? Nou, het onderdokgevoel. En het is ook van, dat zie je ook in het Vaticaan. Kom niet aan de paus. Okay. Uh, en dat is toch... Uh, uh, ja, en dat zie je ook in Italië. In Italië is, het, is de paus... Voor uh, wat een Duitser is. Voor dus. wat een Duitser is. Vrijwel de, de, de, de enige morele autoriteit. Politici hoe, hebben ze helemaal niks meer. Uh, waar Fremd, ze he? voet, waar <laughs> is, sorry hoor. Ze meneer Monti. Ze hebben Monti. Ze Monti. Dat is dus nu een beetje aan het herstellen. Tot ze, nu, nu hebben ze dat Monti uh, ja, hun pensioenen gaat. Nou, uh, <laughs> ja, ja. uh, Sorry meneer Krol. <laughs> ja. en ze, in Italië Het gemiddelde Romein, het gemiddelde Italiaanse, zou zeggen Kijk, wat, wat zielig toch wat ze die paus allemaal aandoen. Hmm. En dat is ook nog steeds een beetje de stemming in het Vaticaan. Ja, dus in die zin handhaaft hij zijn positie. Want dat is natuurlijk ook wel een beetje de vraag: is het voor gewone gelovigen ook van belang wat daar gebeurt? Of denkt iedereen, nou ja, ze doen maar, dat doen ze al eeuwen zo en laat maar. Nou ja, dat, dat, dat weet ik niet. Kijk, ik vind het wel voor het imago van de kerk, is dit natuurlijk heel slecht. Kijk, de paus die wil een moreel leider zijn. Die preekt bijna elke dag over geloof, hoopte, hoop en liefde. En achter zijn rug om steken ze medewerkers elkaar een dolk in de rug... en uh, liggen er vertrouwelijke documenten op staan. Oh. Dus voor de boodschap die deze pauze wil uitbrengen... is het natuurlijk heel slecht. Ja. Je maakte net een vergelijking met GroenLinks en met Ajax. Heel ja. snel, hoorde ja. ik. Als je, de, als je de afloop van die beide affaires vergelijkt met deze... kan je daar wat van leren dan? Nou, van GroenLinks weinig, vrees ik. Dat is gewoon een democratische strijd. Dat is een democratische strijd. En um, bij Ajax... Dan wordt, heeft kruis gewonnen, Met dus kruif dan kruif wint de, gewonnen, de paus. Er wint de paus. En zijn He? de. En, en, zijn, de paus? en zijn degene die de documenten lieten uitleggen naar het Telegraaf en het AD. die hebben het veld gegaan. Dus. Ik zou als ik. Um, de paus was toch maar goed naar rechts ja. kijken. Wat, wat, wat betekent voor jou als gewone gelovige. jij bent ook gewoon rooms-katholiek. Ja. Nou, kijk, het is, in die zin is het natuurlijk wel dubbel, want als als journalist die zich met dit soort zaken bezig houdt, zijn dit, nou, ik wil niet zeggen gouden tijden, maar... maar, maar nou, het is wel, best leuk. Het is best leuk. Ja. <laughs> maar ja. als katholiek is het de laatste jaren toch huilen met de pet op. Maar raakt jou, jou dat dan niet in je geloof? Want je zegt, journalist is natuurlijk uh, fressen, ja. Maar dat moet toch iets met je doen? Dat, want je vraagt je af, wat moet er nog erger gebeuren in het Vaticaan? Zo ja, dat, is, dat vraag je inderdaad. Nou, kijk, als ik zondag naar de kerk ga... dan zit ik echt niet heel te denken aan die verhuisdozen. Of aan, uh, <laughs> aan de buslijn. Of de Of, of, of, of ik mijn hersenen over de vraag of, of, de, of de vrouw priester moet kunnen worden. Maar als ik op het schoolplein sta om mijn, mijn dochter van school te halen en ik hoor achter me iemand zeggen, ach, die paus, die oude zak, dan word ik kwaad. En het is wel mijn paus. Ja. Hm. Henk, Rob, bent u ook katholiek? Nee, oh, ik, ben, ja. ik kom uit een katholieke omgeving, oh, ja. maar ik had vrijzinnig protestanten en joodse invloed in oh, mijn familie. Okay. Maar het heeft me altijd enorm, enorm geïnteresseerd, want ja... Uh, um, een kerk kan zoveel steun geven aan mensen. Maar dan moet je eigenlijk dit soort dingen er niet bij hebben. En, en ja, het doet mij toch wel een beetje pijn als ik iedere keer dit soort verhalen hoor. Kijk, je krijgt steun. Stijn. Van de oudere partij. Van de oudere partij, <laughs> ja. We ja, zijn ook bijna allemaal oudere. De pauze is ook 50 plus. Ja, allemaal, zo, zo, allemaal 50 ze Dus ze gratis donateur worden. <laughs> ja, ja, zo is Kijk, het. Na het nieuws van half drie gaan we verder praten met Wilna Wind. Zij is van de Patiënten- en Consumentenfederatie... en ze wil dat we veel met elkaar praten over het levenseinde. En met Wim Berklaar gaan we praten over mooie barend Biesheuvel. Wat moet Mark Lutte, Rutte van hem leren? En ook Henk Krol en Stijn Vents blijven bij ons. Nu is het nieuws van half drie gelezen door Ewout de Jong. Radio 1. NOS -journaal. Minister Rosenthal spreekt nu toch van een burgeroorlog in Syrië. Hij wilde de term lange tijd niet gebruiken, zei hij in de Tweede Kamer. Maar vanwege het aanhoudende geweld moet Rosenthal tot zijn droevenis over een burgeroorlog spreken.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 De ambtenaar van 60 uit Den Haag werd in maart opgepakt. Hij zou zijn informatie aan een Russisch echtpaar in Duitsland hebben verkocht. En een allereerst, het allereerste Wagner concert in Israël gaat niet door. De Universiteit van Tel Aviv, waar het concert over twee weken gehouden zou worden... heeft het afgelast onder zware druk van onder andere overlevenden van de Holocaust. De Duitse componist Richard Wagner ligt zeer gevoelig in Israël. Omdat hij een antisemiet was. en omdat nazi-kopstukken. onder wie Hitler een groot bewonderaar waren van zijn muziek. En dat is het nieuws op dit moment. ANEWE, ah verkeersinformatie. Er staan geen files op dit moment. Wel is de A32 Leeuwarden richting Heerenveen... dicht tussen Akkrum en knopend Heerenveen. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Radio 1. Dit is de dag. Van harte welkom bij Dit is de Dag met aan tafel Henk Krol... de lijsttrekker voor de ouderpartij 50PLUS bij de komende Tweede Kamerverkiezingen. Stijn Vens, met hem spraken wij over de complotten in het Vaticaan. Wilna Wint, zij wil dat wij meer nadenken over ons levenseinde. En Wim Berkelaar, met hem gaan we praten over mooie Barend, biesheuvel. U kunt reageren via Twitter, dan gebruikt u de hashtag DDD... of ga naar de website ditstedag.nu. Wilna Wint van de Nederlandse Patiënten- en Consumentenfederatie... U vindt dat we meer moeten nadenken over het einde van ons leven... Ja, dat klinkt wat somber. Ik zie om me heen dat uh, <laughs> mensen er steeds meer mee bezig zijn. Uh, wij horen dat heel veel om ons heen, maar je ziet het ook in de krant, in de pers. Uh, en dat is ook heel logisch, want ja, vroeger ging het er eigenlijk wel om van hoe oud kun je worden. En nu zie je toch steeds meer van er is steeds meer mogelijk in de geneeskunde. En de vraag van willen we dat ook nog? Hoe willen we dat ons einde eruit ziet? Ja, die komt steeds meer uh, op tafel. En als je er uh, uh, mee bezig bent, nou, dan zie je dat mensen het wel eens ja, een moeilijk onderwerp vinden. Dokters vinden het ook een moeilijk onderwerp. Vervolgens de vraag, als ik er iets over vind voor mezelf, wat moet ik dan eigenlijk doen? Nou, op dat uh, vraagstuk, want het is toch echt wel een vraagstuk... Uh, spelen we graag in met onze meldacties en ook mensen verder te helpen in het... Denken over het leven zijnde, ja. En geldt dat vooral voor de leden van de partij van uh, Henk Krol, of zou dat voor ons allen moeten gelden? Dat we moeten nadenken over ons leven zijnde? Nou, dat geldt voor heel veel mensen. En um, ouderen zijn er uiteraard erg mee bezig... maar mensen van mijn generatie met ouders... We hebben net gehoord uh, hoe oud u bent, dus we mogen het zeggen. Ja, oh ja, nee, zeker. 51. Uh, nou, laat ik voor mezelf praten. Ik, uh, ik ben er absoluut wel eens mee bezig. En dat komt ook uh, door wat je in je omgeving ziet... of van leeftijdsgenoten die een hele akelige ziekte hebben... Of uh, van ouderen, uh, ouders, ooms, tantes. Uh, en dan zie je dat het ja, toch een hele heftige tijd kan zijn. Het kan een hele mooie tijd zijn. Maar als je ziek wordt, uh, je regie uh, verliest, uh, pijn hebt, eenzaam wordt. Want dat zie je toch ook uh, vaak. Ja, dan dringt die vraag zich wel op. En ik denk dat het ook heel goed is als mensen dan met elkaar, uh, met de familie... maar zeker ook met een dokter over praten. En mensen van mijn generatie die zijn gelukkig nog niet zo bezig met het eigen einde. Alhoewel er ook mensen zijn met hele akelige ziektes. Maar ja, jou kan ook wat gebeuren. Ja. Dus het is echt een onderwerp waar je het heel goed met elkaar kunt ja, En uw leggen. organisatie zegt dat het moet om misverstanden te voorkomen. Over wat voor misverstanden hebben we het dan? Nou moeten... Kijk, wij vinden het vooral belangrijk om mensen te faciliteren. We zien dat mensen erover nadenken. En als je dan voor jezelf weet wat je zou willen... in die laatste fase... dan zeggen we schrijf het dan ook op. En... Um, Want, nou, waarom is dat belangrijk? Nou, Omdat er dan geen misverstanden uh, kunnen zijn. Maar zou je het iets concreter kunnen maken? Over wat, soort, wat voor soort dingen moeten we nadenken, begraven? Of cremeren? Of hebben we het over hele andere dingen? Nou, Dit gaat, uh, waar we nu mee bezig zijn, gaat met name over wat gebeurt er uh, in de zorg. Wil ik eindeloos doorbehandeld worden? Of zeg ik op een gegeven moment van nou, uh, het is klaar. Of het is nog niet klaar, maar er zit geen verbetering meer in. Het wordt alleen maar minder. Wil ik gereanimeerd worden, bijvoorbeeld? Ja, bijvoorbeeld. Dat zijn vragen die uh, gesteld worden. Uh, het gaat vooral over het denken van tot hoe lang zou ik eigenlijk behandeld willen worden? Wat voegt zorg nog toe aan de kwaliteit van leven? Want dat is steeds ons uitgangspunt. Mm. Of wordt het alleen maar verlengen van ellende en pijn? Dat horen we vaak van. ...nabestaanden, hè, die laatste behandeling, als we dat geweten oh. hadden. Maar is het niet zo dat mensen daar sowieso al wel over nadenken? Ja, zeker. En, en, en, en communiceren met hun arts of met wie het dan ook maar betreft? Nou, wat je ziet, hè, dat is wat ik net zei, je, je leest te veel over. Je hebt de discussie over euthanasie, over palliatieve zorg... ...over levenseindeklinieken, maar ook gewoon alle dag in de straat... ...op het werk, omdat mensen dingen tegenkomen. Dus ja, er wordt over nagedacht uit onze meldactie blijkt dat van de uh, 75% van de mensen zegt... ik heb er wel eens over nagedacht, ik heb het er wel eens over. 13% van die mensen heeft een wilsverklaring. Dat is heel weinig. Want dat is wat u eigenlijk uh, aan doen bent. Hè? U heeft die wilsverklaring de wereld in uh, gebracht... en u zou het mooi vinden als we die invullen. Nou ja, mooi vinden. Um, het is gewoon een onderwerp waar je mee te maken hebt. En wat wij zeggen is, als je voor jezelf weet dat je... Grenzen wil stellen, dat je op een gegeven moment wil zeggen: als ik in coma lig of uh, ik ben niet meer, uh, ik, ik kan niet meer voor mezelf zorgen of ik ben heel eenzaam en oud, noem het maar op. En je hebt daar een opvatting over, dan zeggen we: vul dan die wilsverklaring in, bespreek het met je omgeving en bespreek ja, het ook vooral met je dokter. Dan zit ik daaraan vast, denk ik dan. Ik kan er nu al hmm. zo over denken, maar misschien denk ik er over vijf jaar weer heel anders over. Ja. Uh, nou, je zit eraan vast. Uh, wat er in ieder geval uh, uh, zaak is om als je zoiets hebt ingevuld... dan ga je daar natuurlijk nog wel eens een keer naar kijken. Je praat erover met uh, mensen. En ik denk dat het heel veel uitmaakt of je jong bent en helemaal niks markeert. Of jong bent en een ziekte hebt uh, uh, die levensbedreigend kan zijn. Of dat je echt ouder bent. en Dan heb ik het over echt oud, mm. uh, ziek, voor een zware operatiestaat... Ja, dan is het een onderwerp wat je gewoon tegenkomt. Dat en, kun je en wat, ook niet uit de weg nou Ja, Ik zit ineens te denken, twaalf jaar geleden uh, liep ik tegen kanker aan. En ook toen had ik iets opgeschreven. En ik ben blij dat ze het op dat moment niet gevonden hebben. Want ik was toen zo ver en ik had ook zoveel pijn... dat als op dat moment de dood zou komen... zou ik er op dat moment blij mee zijn geweest. Nou, zie mij hier zitten dan denk ik, je moet wel heel voorzichtig zijn met wat je opschrijft. Want het kan inderdaad in no time weer veranderen. Nou, je moet er heel goed over nadenken. Of je zo voorzichtig moet zijn, weet ik niet. We moeten er heel goed over nadenken. En het moet niet, hè? Wij zeggen niet, vul allemaal een wilsverklaring in. Wij zeggen wel, denk erover na. En als je het weet, leg het dan ja, ook maar, vast. Maar meneer Karol zegt, ik wist het toen, maar nu ben ik blij. dat Achteraf, zeg ik, had ik het toch bij het verkeerde eind. Ja, wat weten wij mensen eigenlijk? Ik hm. wil, en, en je hebt toch ook een, een bepaalde positie waarin je verkeerd... Ik ja. kan je echt zeggen, als je onuitstaanbare pijnen hebt... dan kun je op een gegeven moment... ik had dat vroeger nooit gedacht. Ik was bang voor de dood. Maar ik ging op een gegeven moment ging ik verlangen naar de dood. Maar het zou voor u denk ik betekenen... dat u niet een wilsverklaring uh, uh, maakt... waarin staat ik wil niet meer behandeld worden. En dat is prima. En voor andere mensen kan het uh, tot een andere conclusie leiden. Nee, nee, nee, nee. ja, ik, ik had toen op papier gezet, als ik ooit zoveel pijn heb... Ja. en zoveel lang naar de dood, ja. sta me dat alsjeblieft ja. toe. Als mensen dat op dat moment in handen hadden gehad... had ik hier nu vandaag niet meer gezeten. Ja. Nou ja, dat hangt er vanaf natuurlijk. Ja, want het is ja, ook ja. altijd uh, uh, de vraag of het gehonoreerd wordt. Dat is nog een apart punt. Maar als je een wilsverklaring maakt, ja, dan is het wel de bedoeling... dat die ook serieus genomen maar, wordt. Maar meneer Krol zegt, je weet niet altijd wat je doet... Achteraf gezien, nou, en dat is wel een heel groot risico. Ja, wat... nou, dat, dat waag ik toch te betwijfelen. Ik denk dat mensen niet zomaar eventjes zeggen... Ik, uh, ik maak een wilsverklaring klaar. Ik denk dat mensen daar heel erg goed over nadenken. Maar blijkbaar kan het ook zo maar zijn ook. dat je dat ik, gedaan hebt. Ik wil maar hebt. zeggen, de praktijk ja. is altijd anders... Ja. dan je van tevoren kunt beredeneren. Ja. Stijn um, Maar ik begrijp ook, u zegt het, het is nog maar afwachten... of die wilsverklaring gehonoreerd wordt. ja. Komt voor dat uh, dokters zeggen van... Um, ik wil zo trouwens nog even graag terug uh, naar uw punt. Want het is natuurlijk niet zo. Uh, hij is ingevuld en dus gebeurt het maar. Hè? Het gesprek blijft gaande. Maar het kan zo zijn dat als je hem ingevuld hebt... en je krijgt een ongeluk en je komt in uh, uh, coma... ik noem maar een heel naar voorbeeld... dan zou het kunnen zijn. Uh, wat u zegt over... Um, en dan, dan kom ik in de situatie en dan doet mijn familie nou net niet wat ik daar heb opgezet. Ja. of de dokter. Of... Nou ja, precies, uh, het kan met de dokter te maken hebben, die zegt van ja, dit neem ik niet voor mijn uh, verrekening, dit wil ik niet. Daarom is het ook zo belangrijk dat als je ziek bent of je ziet iets aankomen, je weet dat je een gevaarlijke operatie moet doen, je bent heel oud, je bent heel kwetsbaar, noem maar op. Uh, en jouw dokter zegt: van ja, maar ik zal toch doorbehandelen of uh, ik wil dat niet op die manier, dan moet je dat dus weten van elkaar. Want je hebt met een dokter een behandelrelatie. En dat kan tot verschillende uitkomsten leiden. Dat kan zijn dat ze er nog eens over praten... en uh, het eens worden over wat dan ook. Het kan ook zijn dat de patiënt zegt... ja, maar hier kan ik niet mee uit de voeten. Uh, ik wil echt dat een dokter mij dan ook actief uh, helpt... stoppen met behandelen, uh, misschien uh, euthanasie... Als een dokter aangeeft dat hij dat niet wil, dan heb je dus ook de kans als patiënt om naar een andere behandelaar te gaan. No, maar en dat dan moet is ook kunnen, denk Dan is er ook ik. nog de wet natuurlijk, waar je ook aan moet voldoen. Ja, natuurlijk. Ja. natuurlijk. Maar, maar dat geldt voor het hele. Gesprekken. Altijd is de wet natuurlijk van toepassing. Maar ook binnen de wet kun je dit soort dingen tegenkomen. Ja, ja. Nou, is het. Ik, ik sluit ook een beetje aan bij dat punt wat Thijs net maakte. Is het niet iets. iets des mensen. Uh, bijna de menselijke antropologie. dat je dat allemaal juist niet wil vastleggen. omdat je over dingen als. dood, ziekte, ja. zover mogelijk. dat de mens eigenlijk van nature een struisvogel is. Dat hij ja. eigenlijk Simon Struisvogel heet. of Simone <lacht> Struisvogel. als ik de vrouwelijke variant neem. En dat verwijt ik uh, ons mensen niet. Ja. Ik ben er waarschijnlijk zelf onderdeel van. dat je dat gewoon eigenlijk niet, zo lang ook niet wil, dan vind ik het nog bewonderzwaardig... van Henk Krol, dat hij dan... maar goed, dat zegt hij zelf ook wel gegeven in de situatie met die pijn... dat ontdraag ik, dat je wel iets noteert, maar dat je het als mens eigenlijk niet wil. Dus dat ja. je denkt, ik laat alles open. Nou, ik denk dat we, uh, de meeste van ons, veruit de meeste van ons... Uh, zich vastklampen aan het leven en het beroemde sprankje hoop. Dat dokters ook erg gericht zijn op behandelen en uh, mensen beter maken. Ehm... Um, maar laat ook duidelijk zijn, als mensen zeggen... van me horen, ik zie het wel, ik uh, schrijf niks op... ik wil er eigenlijk ook niet over nadenken, hun keus. Is ook goed. Wat we wel, ja, natuurlijk. Wat maar we wel het... zeggen tegen mensen als je het weet... en je wil ook nog dat de kans dat mensen daar rekening mee houden... zo groot mogelijk is, schrijf het dan op. Ja, maar is, het, is iedereen in staat om dat te doen? Zijn het niet vooral mensen met wat meer opleiding... die dat kunnen formuleren? En is er niet een hele goede nou, mensen... Nou, nee hoor. Nee? Nee, nee. nee. Het, uh, dat is echt niet dat iets kan wat... Iedereen. Uh, ja, en in ieder geval is het voor iedereen mogelijk om daar ondersteuning uh, bij te krijgen. Nee hoor, dit is niet iets exclusiefs. Laten we het niet ingewikkelder maken. Het zijn ook vraagstukken waar iedereen mee te maken krijgt. Hè? U luistert naar Dit is de Dag met Thijs van den Brink en Elsbet Grutteken.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 Happy Build. Welkom in de tijdmachine. Wim, werken naar welk jaar gaan wij? Wij zien wat wij niet zien? Wij gaan naar juli 1972. Ja, juni 1972. Waar denken wij dan aan? En wij denk, nou ja, wij denken sinds, dat is een collega van jullie, die moet ja, even met veel eer genoemd worden, Wilfred Scholten. Vorige week uh, gepromoveerd. Ja, prachtig boek, meeslepende trillen voor iedereen aanbevelen, mooie Barend, biografie van Barend Biesheuvel. Vergeet Vergeten premier, hè, die valt eigenlijk tussen, laten we zeggen, Colijn en, en Drees in, en dan de andere Macedonten, uh, Den Uil en Van Acht, zeg maar. Dus hij is een beetje weggevallen. Maar die uh, laat in, nou hij laat niet, uh, hij moet met leedwezen constateren dat uh, DS-70, uh, min of meer de, de, de, het kabinet Biesheuvel, Oké, okay, maar eerst even over, over mooie Barend zelf. Mensen hier aan tafel met herinneringen aan hem. Ik kijk meteen maar even naar Henk Krol. Kunt u zich <laughs> iets herinneren van Barend Biesheuvel? Ja, een opmerkelijke man. <laughs> ja. een zeer opmerkelijke man. En uh, uh, echt een politicus waarvan ik denk, hadden we maar van dat kaliber meer politici. Stijn, ben jij daar nou, te jong voor? Ik was voor? zes in uh, juni 1972. Dus ik... Het heeft geen onuitwieling. Ik kan nog in. net de eerste Europa Cup van Ajax. En de tweede in 1972 Maar een Mooie Barend? Mooie Barend niet. Nee, Wilna nee. Wint. Herinneringen aan Mooie Barend? Nee, ik ben veel te jong. Met veel te jong. <laughs> ja, ja, ja maar. Wilna ja, en ik zijn je even oud. Dus, even oud. Dus, uh, nee, dat geldt voor mij ook. Ik dus ben ook 51. Tel even wie het was. Nou, het was inderdaad. Mooie Parent. Uh, hij had een aantal bijnamen. Mooie Parent was hij. Als, als de vrouwen gestemd hadden, dat heeft Wilfert uitgezocht, dat is ook wel eens toen uh, uitgezocht, had hij vijf zetels extra gewonnen. Dus, ja, dat was natuurlijk een geweldige keer om te zien. Driedelig, altijd goed gekleed. Uh, prachtige manen. Uh, ja, uh, dat zeg ik als kale man <laughs> maar zeker. Oh ja. Ja. Uh, Kijk, uh, prachtige kop met haar, zomaar zeggen. Uh, nee, maar, uh, een, een aantrekkelijke man, man dus. Aantrekkelijke man, zonder meer. Uh, maar ook een man die. Uh, ja, iets had van, van self-made man tot, nou ja, niet miljonair, maar wel tot... Politiek leider. Ha -en, en Meer, he, dus een, een soort boer. Boerenzo, maar dan herenboer geworden. Alla Colijn. Dus hij komt uit -en Meer. Colijn kwam uit -en Meer, Hij ook. Oké, okay, nou, nu over zijn kabinet. Want daar zat een partij in die inmiddels niet meer bestaat. DS70. Nee, DS, de Democratische Socialisten uh, van uh, 1970, zeg maar. Vandaar DS70 natuurlijk. Die is opgericht als een soort rechtse sprinter van de Partij van de Arbeid. Allemaal onvrede. Er zat een enorme kopstuk in. Denk aan de grote verzetsman. Wie, wie kent hem nog? Frans Goedhart. Oprichter van het parool. Uh, schreef als Pieter het Hoenen in de oorlog. Uh, nou, Er zaten meer van die mensen in. En onder meer Willem Drees junior. Nou, die Willem Drees junior was een bijzonder geleerde professor. uiterst bekwaam. Maar ook met alle nadelen behept die een professor... Uh, uh, kan waar, hebben. Kan hebben. Zo <laughs> ja. bleef zeggen. Zo bleef zeggen. Ja, ik moet uitkijken dat ik geen ruzie ah. op, op de universiteit krijg. Maar waar, uh, waar, waar een professor behept mee kan uh, zijn. Dat betekent... Altijd zijn cijfers paraat. Als iemand een cijfertje minder noemde, ging hij dat corrigeren. Die man werd, ja, die werd echt irriterend in het kabinet. Okay. En wat soort kabinet was het? Welke partijen zaten erin? Uh, VVD, uh, AEP, Cau. Uh, en DS70. Want het CDA bestond nog niet. Nee, nee. nee klopt. Eigenlijk zaten ze alle drie natuurlijk in. Hè? KVP, heb ik vergeten? KVP, ja, zei de KVP, oh, ja, goed. KVP CUA. Dat waren nog allemaal, allemaal losse partijen. En ja. nu nou ging er iets mis met die regering. Want het was, oh, het was ook een geminderheidsregering, toch? Nee, het, werd, het, het, het, het, was, het was een regering die op meerderheid steunde. Ja. Maar nu komt het punt, en dat is te vergelijken nu met het kabinet Rutte. Het kabinet Rutte valt omdat Geert Wilders wegloopt. Ja. DS70 treedt uit. En wat toen gebeurde, was dat er een soort Biesheuvel 2 ontstond. Dat werd een minderheidskabinet, maar dat probeerde nog iets te doen. En dat kwamen geen nieuwe verkiezingen? Nou ja, dat is het punt. Het belangrijkste wat ze deden... waren nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Dus eigenlijk is die parallel met Rutte wel groot... Uh, en dat was, en dat zeiden we in het begin van de uitzending al... dat was eigenlijk van Biesheuvel en de anderen, behalve de D-70... wij gaan D-70 een kopje kleiner maken. Oké, okay, bekende verhaal. Dat ja. hebben we ook eerder gehoord de afgelopen ja, tijd. Maar ik moet wel zeggen, Elsbeth, uh, dit, dit was natuurlijk iets wat nu parallel is. Dat is iets van de jaren 60 en 70 later. Je gaat gewoon altijd verkiezingen, uh, of van de jaren 70 en later... valt een kabinet, verkiezingen. Ja. Maar als je in de parlementaire geschiedenis kijkt... Uh, Eva aan en het katholicisme. Ja, Kent Stein, iemand van ons nog? nou wij, wij De nacht hier. van Kersten, Fijn. 11 november, 10 op 11 november uh, 1925. De SGP'er, uh, dominee Kersten, laat uh, het kabinet vallen... omdat uh, hij niet wil dat er een gezant komt bij het Vaticaan. Oh, ja. Omdat, nou ja, Rome, dat was de hoer van Babylon... Ja. zoals de SGP toen nog klassiek spreekt. Gaat, uh, gaat het, Stijn? Ja. Ja. Nee, maar even, even de partij. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Maar goed, en toen... Nou, en toen, uh, dat, was over, dat ging over het eerste kabinet Colijn... en dat kabinet uh, dat viel, maar vervolgens werd er zonder verkiezingen... vier maanden geformeerd en er kwam een kabinet geer uit. Hm. Dus je kon zonder verkiezingen gewoon door ja, regeren. Ja, en dat is niet de eerste keer, want Colijn zelf tien jaar later... 1935 uh, viel het derde kabinet Colijn. Colijn leidde vanaf 1933 uh, nog eens vier kabinetten. Dan valt in 1935 het kabinet Colijn. Dan krijgt eerst katholiek Aalbersen uh, de regie... van jij moet een kabinet formeren, lukt niet... Uh, Wilhelmina keek er al geërgerd naar, want Wilhelmina was zeer pro-Kolijn. Die twee, dat waren twee handen op één buik. Die zei, Kolijn, doe jij het nog maar een keer. Hm. En hup, zo ging het ook. Weer een kabinet. Dus je zegt eigenlijk, ja, uh, Biesheuvel en ook Rutte... hadden allebei kunnen besluiten om in navolging van Kersten en dergelijke... Uh, gewoon door te regeren nou, en ja, geen ja. verkiezingen uit te dat schrijven. Dat zegt Hans Wiegel. Hè? Hans Wiegel zegt, oerstom van Rutte, want hij heeft nu Pechtold en de zijne. Nou, Wiegel daar zit natuurlijk oud zeer naar de, de linksliberalen tussen. Die zei, nooit Pechtold die kans moeten geven... Je had gewoon zelf het initiatief moeten houden. Zelf eigenlijk al gaan smeden. En dan gewoon een, uh, nog kabinet. Op, een doorstart van Rutte 1 ja. of 2. Uh, Kool, en dan waren er geen verkiezingen geweest. Ja, nee, ik moet ook heel eerlijk zeggen... dit lijkt nu meer op het kabinet Jan de jager dan op het kabinet Rutte. Na hm. deze, na deze ja, maar, maar, maar blijven zitten, was dat uh, in uw Het Is toch ook een optie? Ja, dat had, dat had helemaal niet zo slecht geweest. Ja, kanttekening, met die kanttekening, kant dat zou wel kunnen. En er is een Koendus-coalitie alleen in de uh, huidige omstandigheden... waar het populus, laten we zeggen... Het, het volk zo ontzettend door die politici aan tafel is gehaald... is het bijna niet voorstelbaar. Voor mijn gevoel, maar ik heb daar ook lijkt niet, niet aan mijn zijde natuurlijk, dat je zegt we gaan gewoon door. Ik denk dat er toch veel commotie is door die andere partijen. SP met name is een populistische partij. PV populistische partij. 50 is, plus. Uh, ja, 50 plus. Nou ja, Henk Krol. Ja, ik, ik weet. Ja, Krol, ik weet ik, je bent er nog niet uit, hè? Nee, nee. nee Henk Krol heb ik nog wel sympathie voor. Die, ja, die, die, die achterban van hem vertrouw ik niet zozeer. Mm. Maar. Uh, <laughs> Ja, die, die, de groeten. De, de, de kant van het verhaal. De maar kant nog, even, weer. nog even... Uh, wil je me nog even die parallellen dan... tussen, tussen Biesheuvel en nu Rutte? Jij zei net, d 70 dat zeg maar de populistische variant toen... die is uiteindelijk verdwenen. Ja, die is verdwenen. Die, die eerst was van 8 naar 6... En vervolgens in 1977 werd er één. Ik ja. herinner me zelf nog, toen was ik een ventje een van ja 17, uh, het Kamerlid Nijhof. buitengewoon ja. Buiten treurig indrukmakend. Buitengewoon treurig indruk. Ja, gewoon een man, man zonder gerisma, <laughs> dossiervreten. Het had dan ook zijn tijd, nog vijf minuten, en dan zag je hem zitten in zijn eentje. Ja. Weet je het nog? Ik heb hem of. ook nog. Nog even over die situatie nu. Er was natuurlijk gewoon geen parlementaire meerderheid om geen verkiezingen te houden. De meerderheid in de Kamer wilde gewoon verkiezingen. Nou ja, dat is waar. En daar had Rutte nee, volgens mij mee te doen. Dat is waar, dat is waar. Dat, dat speelt zeker een rol. En ja, weet je, bij Rutte, dat, dat was wel aardig dat... Uh, Henk Krols net zei, het, het kabinet te jagen. Het punt is een beetje, Rutte is eigenlijk min of meer verdwenen. Na, na die val weet je niet zo goed wat Rutte vindt. Ja, <lacht> en wat hij doet? Nee, dat weet, weet je niet. In Brussel zit hij bij je stappen. Hij was bij de promotie van Wilfred Schotten. Kijk, daar was Ja, ja Er viel nog wat te misschien van Biesheuvel. Ja. Goed, we gaan ons dichter bij de dag. Het is vandaag Raymond de Jong. Raymond, het? Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, dat is heel goed. Mooi. Ja. Heb je wat gemaakt? Nee, helemaal niks. <laughs> Laat dat nou horen dan. komt ie aan. Ze zijn met zo velen en er komen steeds meer bij. Ze hangen met hun scootmobiel, hun huis is bijna vrij. Ze bouwden aan het land, mogen met korting in de bus. Ze zijn altijd positief, want ze heten 50 plus. Ze druppelen met plassen en vergeten vaak de helft. Ze zijn altijd heel erg traag en wassen kunnen ze niet zelf. Ze lopen hoepelkrom en kauwen met een plastic tand. Ze zijn herkenbaar aan het grijs en dat creëert een band. Ze hebben nu ook een partij. De leider is Henk Krol. En volgens de commercie kopen ze hun tassen vol. Maar Henk die kent de cijfers volgens hem dramatisch laag. Een 50-plusser in de studio, die vindt ze verhaal vaag. Voelt zich een vitale vrouw en denkt na over het einde. Over het oud zijn overslaan, daar gaat Henk zijn partijtje. Geen ouderen meer te vinden, het klinkt als een verschrikking. De partij die heet nu 40PLUS, door een strakke wilsbeschikking. <lacht> Kom dit Henk, of was het ook een beetje... Ja, ik hou wel van dit soort humor, ik mag het wel. Op de website van 50PLUS? Uh, nou, nou, zo kan ik me niet meer over. <laughs> hij komt wel op onze website, Raymond. Okay. Uh, dit is de dag.nu, daar is hij later vandaag terug te lezen. Dankjewel. En wel. Wij bedanken onze gasten Henk Krolstein-fans, Wilna Wind en Wim Berkelaar. En zometeen na drie uur aandacht voor de steeds minder radicale trekjes van de SP. Ook het Koningshuis, dat wordt ook wel gezegd in tegen natuurlijk. Van ja, dat zeggen we nu, maar uiteindelijk willen we natuurlijk het Koningshuis afschaffen. Nederland moet een republiek worden. En als je mee wil regeren, dan moet je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 Kaarten via Hollandfestival.nl Uw Peugeot Servicepunt heeft nu een leuke aanbieding. Gratis ERCO controle Kijk op Peugeot.nl Dit is Radio 1.